7 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het NOS Radio 1-journaal. De wethouder van Bokstol gaat vanochtend naar Den Haag. Want hij heeft toch wel wat vragen aan minister Kamp over schaliegas. En we kijken vooruit de politieke week in. Want er wordt nog steeds onderhandeld over de begroting. Nu eerst het NOS-journaal. Hier is Mark Visser. De Britse minister Heke waarschuwt dat het bewijs voor een gifgasaanval in Damascus in Syrië al vernietigd kan zijn. Hij pleit er dan ook voor om realistisch te zijn over het onderzoek van de VN-inspecteurs. They have continued to bombard with artillery the areas concerned east of Damascus, which of course may have destroyed some of the evidence. So we have to be realistic now about what the UN team can achieve. De inspecteurs gaan vandaag naar de wijk waar woensdag honderden mensen om het leven kwamen. Volgens Heek wijst alles erop dat het regime van president Assad achter de gifaanval zit. President Obama heeft telefonisch gesproken met de Franse president Hollande over een mogelijke gezamenlijke reactie op het geweld in Syrië. De oprichter van de sponsorfietstocht tegen kanker, Alp du noemt het onhandig en naïef dat hij zich 1,6 ton heeft laten betalen voor zijn werk. In de Volkskrant en het AD reageert oprichter Koen van Veenendaal op de ophef over zijn verdiensten. In de Volkskrant zegt hij dat hij de kritiek in de media rot vindt voor zijn vrouw en kinderen maar vooral ook voor de mensen die zich door hem belazerd voelen. Van Venendaal verdedigt zich door te zeggen dat hij heel veel uren in Alp du 6 heeft gestoken en daardoor geen tijd had voor zijn trainings- en adviesbureau. Het kabinet geeft straks om 9 uur meer duidelijkheid over de toekomst van schaliegas in Nederland. Minister Kamp komt dan met een rapport over de omstreden gaswinning en geeft een persconferentie. De drie gemeenten waar proefboringen gepland staan... Bokstol, Haren en Noordoostpolder... spreken later vanochtend met de minister. Het Heel Nieuws meldde vorige week dat in een geheim rapport staat... dat de winning van schaliegas veilig kan in Nederland. Critici spraken van een broddelonderzoek. Burgemeester Van der Laan van Amsterdam heeft het kabinet opgeroepen om een klacht in te dienen tegen Rusland... wegens het schenden van de mensenrechten. Van der Laan deed zijn oproep tijdens een manifestatie... op het Museumplein voor Homorechten. Artikel 33 van het Europese Mensenrechtenverdrag... kent de mogelijkheid van een zogenaamde statenklacht. En ik denk dat het passend is onze regering op te roepen... om die mogelijkheid van een statenklacht te onderzoeken. Het Europees Hof in Straatsburg zou dan de Russische Homowet kunnen toetsen... aan het verdrag van mensenrechten. Tijdens de manifestatie op het Museumplein... vroegen zo'n 2500 mensen aandacht voor de ontwikkelingen in Rusland. Volgens de betogers staan de homorechten daar onder druk. In het zuiden van Mexico is een goederentrein ontspoord... waarop zo'n 250 migranten meereisden. Zeker vijf Hondurezen zijn daarbij om het leven gekomen. De beruchte vrachttrein, die het beest wordt genoemd... rijdt van het zuiden van Mexico naar het noorden. Elk jaar probeerden duizenden mensen uit Midden-Amerika met die trein mee te liften richting de Verenigde Staten. Acht wagons ontspoorden toen de rails na dagen van zware regenval gingen schuiven en wegzakken. Dat gebeurde in een afgelegen bosgebied waar ambulances niet kunnen komen en mobiele telefoons geen bereik hebben. In de eerste hoofdstad Dublin is een dakloze pol om het leven gekomen in een vuilniswagen. Hij lag te slapen in een papiercontainer toen die werd geleegd in een vuilniswagen. In de wagen werd het afval samengeperst. Pas toen de vuilnismannen de inhoud van de vrachtwagen in een grote verwerkingsbak stortten, ontdekten ze het lichaam van de pol. De man had een tijd in een opvang voor Oost-Europeanen gewoond, maar daar was hij vorige maand zijn vaste slaapplaats kwijtgeraakt. De eerste politie zoekt naar nabestaanden van de man. Vandaag schijnt de zon volop. Vanmiddag worden 22 graden op de Wadden tot lokaal 25 in het zuiden. Morgen opnieuw zonnig en dan een graad of 24. Eerst informatie bij de ANWB John Hoka. Met files op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij de Afrit Valkenswaard 2 kilometer. A7 Groningen richting Duitsland. Bij Groningen Oosterpoort staat 2 kilometer. aan ongeluk met een vrachtwagen. De linker is de afgesloten. Richting Amsterdam op de A7. Bij Afrit Sandijk 3 kilometer. A8 naar Amsterdam. 2 kilometer bij Oosterzaan. En een korte file op de A16 richting Rotterdam. Dat staat voor de Van Brinobrug 2 kilometer. De V van Visma. Dat is de V van verantwoorden. Van vooruitkijken. Van voorsprong. Boek ook een voorsprong. Met AccountView, de bedrijfssoftware van Visma. Kijk op vismasoftware.nl. Inzicht, grip, resultaat. Als ondernemer weet u hoe het kan gaan met medewerkers. Ze komen, Hoi. maar ze kunnen ook onverwacht weer gaan. Doei. En als ze gaan, nemen ze de auto van de zaak dan mee of blijft u ermee zitten? Bij Toyota vinden we dat een auto van de zaak ook echt moet werken voor de zaak. Daarom kunt u met Flexlease van Toyota het leasecontract aanpassen... of zelfs gewoon opzeggen zonder extra kosten. Meer weten over echt flexibel leasen? Kijk op autovordezaak.nl. Het is tijd voor een auto voor de zaak. Voorsprong boeken? Kijk voor Accountview bedrijfssoftware op vismasoftware.nl. Stel, u bent manager bij een multinational en opent een nieuwe vestiging in Quebec... Wat zegt u? A. Aujourd'hui, c'est l'ouverture. A votre santé. B. Nous sommes heureux de vous annoncer l'ouverture de nos nouveaux locaux au Québec. Portons un toast à l'avenir. Het beste antwoord is B. Op niveau uw talen spreken. Volgt dan een intensieve taaltraining afgestemd op uw ambities en vakgebied... bij Radboud Into Languages, onderdeel van de Radboud Universiteit Nijmegen. Voor meer informatie www.into.nl Ondernemers die actief willen zijn over de grens, wat doen jullie daar nou voor?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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Officieel wordt de uitkomst van het onderzoek naar schaliegaswinning vanochtend dus pas bekend. Maar in Bokstel zijn ze al dagen boos. De bezorgdheid en de verontwaardiging is groot, ja. En daarom reist de wethouder van de wiel vandaag naar Den Haag. Ik spreek hem zo. Een ingrijpen in Syrië wordt nu echt een serieuze optie. Het hangt grotendeels wel af van de bevindingen in Damascus. Want als alles volgens plan verloopt, bezoeken waarnemers van de Verenigde Naties vandaag de buitenwijken van de Syrische hoofdstad. Daar gaan ze dan op zoek naar sporen van chemische wapens. Afgelopen woensdag kwamen daardoor mogelijk honderden burgers om het leven. Het was vrijwel zeker niet de eerste aanval met gifgas, maar wel veruit de grootste. Op kerstavond vorig jaar kwamen de eerste berichten over chemische wapens uit Syrië. In Homs zouden daardoor minstens zeven doden zijn gevallen in een wijk die in handen was van de opstandelingen. In maart van dit jaar volgden volgens getuigen verschillende gifgasaanvallen in de buurt van Aleppo en Damaskus. Ook in april werden zulke aanvallen gemeld. Een jaar geleden had president Obama van Amerika nog gewaarschuwd tegen aanvallen met chemische wapens. We have been very clear to the Assad regime, but also to other players on the ground that a red line for us is we start saying. A whole bunch of chemical weapons moving around or being Bij het gebruik van chemische wapens zou Obama opnieuw een afweging maken. Toch heeft de Amerikaanse president tot nu toe geen actie ondernomen. Via de Verenigde Naties kon dat sowieso niet, want de Russen en Chinezen blokkeren met hun veto alle mogelijke maatregelen. Dus gebeurt er niets. Ook al worden de opstandelingen geregeld met chemische wapens bestookt. Jobar, la ligne de front la plus proche du centre de Damas, la capitale Syriën. De volksverslaggevers van de Franse krant Le Monde was dat dit voorjaar zelfs routine aan het front in de buitenwijken van Damascus. Ici, l'armée de Bachar el-Assad se sert des armes chimiques contre l'armée Syriën Libre. L'armée du régime utilise des explosifs chimiques depuis plusieurs mois, parfois de façon répétitive. En ook Syrische burgers worden het slachtoffer van chemische wapens, zoals in de stad Sarakeb, eind april. Volgens getuigen werden daar twee granaten uit een helikopter afgeworpen. Kort daarna werden acht mensen opgenomen in het ziekenhuis, vertelt een BBC-verslaggever. They say it was shortly after they landed that casualties started to arrive at Sarakeb Hospital. They appear to be vomiting with breathing problems. De slachtoffers moesten overgeven en hadden ademhalingsproblemen. Eén vrouw kwam om het leven. Volgens artsen was ze blootgesteld aan gifgas. Nu lijken de ontwikkelingen in een stroomversnelling te raken. Afgelopen woensdag was veruit de grootste aanval met chemische wapens tot nu toe. Al moet die nog worden bewezen door de inspecteurs. De wereld was geschokt door de gruwelijke beelden. Met ook veel doden en gewonde kinderen. Ja. Zoals het meisje dat maar niet kon geloven dat ze het had overleefd. Ook secretaris-generaal Ban Ki-moon van de Verenigde Naties reageerde geschokt. Hij zei dat het gebruik van chemische wapens altijd in strijd is met de internationale wetgeving. Any use of chemical weapons anywhere by anybody. Law. Hij vroeg Syrië om de waarnemers hun werk te laten doen. I have called on the Syrian government to extend its full cooperation, so that the mission can swiftly investigate this most recent incident. Pan dus Kimoon. Ik praat daar verder over met Jan Medema, oud-medewerker van TNO. Hij deed een onderzoek naar de bescherming tegen chemische wapens. Meneer Medema, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, die moeten hun werk daar gaan doen. Kunnen ze dat nog doen als ze vandaag daar arriveren? Uh, zeker wel, zeker wel. Ze kunnen al die mensen interviewen. Uh, de, ook het medisch personeel die wat meer deskundigheid heeft, kunnen ze ondervragen. Ze kunnen kijken naar uh, de inslagpunten, ze kunnen proberen grondmonsters te nemen... Nou, we hebben het meest waarschijnlijk over sarin. Hè? Dat, zit, dat zit nog steeds wel in het bloed. Of ben je toch afhankelijk van de bloedmonsters die gelijk zijn genomen? Uh, TNO heeft destijds in bloedmonsters van Tokio-patiënten... Uh, uh, dus ja, in het Tokio-incident... Ja, Jaren na het incident nog altijd het sarin aan kunnen tonen. Oh. Ja. ja. En, en uh, op straat is daar nog iets te vinden, denk u? Want het vervliegt uh, natuurlijk snel, hè? de inslagpunten waarschijnlijk in de grond. Je kunt ook, uh, zullen daar misschien dan niet het oorspronkelijke serien, maar wel de ontledingsproducten die ook heel karakteristiek zijn terug te vinden zijn. Uh, aan de granaten of de raketten die gebruikt zijn. De scherven daarvan, daar zullen waarschijnlijk nog uh, stoffen kleven die uh, bijvoorbeeld die, die munitie geeft allerlei stoffen af en aan uh, dat stof absorbeert weer dat, uh, dat serien. Dus er uh, zijn Mogelijkheden genoeg om uh, dus aanwijzingen te vinden. dat daar welk gif, of er een gifgas en welk gifgas daar gebruikt is. Ja, de inspecteurs zullen daar natuurlijk ter plekke mensen gaan ondervragen. Hopelijk ja. krijgen ze daar de gelegenheid voor, slachtoffers, medisch personeel, ooggetuigen. Uh, dat zullen we zien. Ja. Uh, ik denk het wel. Ja. Uh, ik denk dat uh, Syrië er uh, belang bij heeft om uh, die inspecteurs heel erg te willen zijn. Want uh, het meest negatieve wat er voor Syrië kan gebeuren... is dat ze een rapport aan hun broek krijgen van jullie hebben niet mee willen werken. Ja. Maar kan, kan die inspecteurs een, een verhaal op de mouw gespeld worden? Of zijn de tekenen nee, zo duidelijk? Uh, die inspecteurs hebben zo'n 15 jaar lang op dit soort situaties getraind... Ja. Ja. En uh, die weten precies wat ze moeten vragen en hoe ze dat moeten doen om erachter te komen dat er uh, niks op de mouw gespeeld wordt. Bevo uh, want bijvoorbeeld als zij de inslagpunten van die raketten op hun gps zetten en vervolgens uh, daarmee een aanval simuleren kennen de weerscondities van afgelopen woensdag, dan... Kunnen ze heel aardig bepalen waar de gewonden moeten zijn? Dus dan kunnen ze een, een voetafdruk. van hoe de gewonden zich verdeeld moeten hebben. Ja. Ja. Nou zijn ze natuurlijk. Uh, of misschien zitten er trouwens ook wel tussen. maar geen militair deskundigen. zouden ze ook kunnen vaststellen. wie uiteindelijk daarachter zit, achter die aanval? Want dat is natuurlijk ook nog niet duidelijk. Uh. Nee, dat is niet duidelijk, hoewel eh, als je nou ziet, gisteravond heeft het Witte Huis eh, iets opgemerkt. En dat is, geeft dus aan dat men daar, en ook meneer eh, Hollande en Haake zijn eh, of Cameron zijn er aardig van overtuigd dat het de Syrische overheid is. Eh, dat betekent dat men waarschijnlijk eh, de soort wapensystemen... Uh, ...heeft onderzocht en uh, daar tot conclusie gekomen is... ...dat die redelijk uniek zijn voor, de, uh, voor het Assad-regime. Mm -hmm. En dan is het nog altijd niet duidelijk of de militairen of een of andere militie... ...of misschien een, een Hezbollah, weet ik veel wat, dat gepikt heeft. Ja. Maar uh, de, de oorsprong lijkt steeds duidelijker te worden. Ja, goed. Nou, en, de, en, en Heek, u noemde zijn naam al even, uh, Britse minister van Buitenlandse Zaken, die zegt dat ja, het bewijs kan al weg zijn, die heeft daarmee dus geen gelijk. Als, ja, als er nou, iets is, dan vinden ze dat. Heek, meneer Heek moet wat meer vertrouwen hebben in zijn eigen wetenschappers. Aha. Dat zijn hele goede jongens en ja. die weten precies hoe ze dat moeten analyseren. Dat is duidelijk geworden, meneer Medema. Hartelijk dank voor uw toelichting. Oké, okay, graag gedaan. Goedemorgen. Eerst informatie, want vakanties zitten er weer voor een groter deel op Jonsa Hoka bij de AWB. Ja, het begint langzaam drukker te worden, maar het valt allemaal mee. Op A2 Maastricht richting Eindhoven, daar staat drie kilometer tussen Maarhezen en de afgelopen Valkenswaard. De A7 Groningen richting Duitsland. Bij knoop Julianapijn drie kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Wel zijn de rijstoken weer vrijgegeven. Daar staat er nog wel twee kilometer op de A28 vanuit Assen richting Groningen. Twee kilometer voor Groningen-Zuid en richting Amsterdam. Op de A7, bij de warmen 3 kilometer. En op de A8, daar staat ook 3 kilometer bij Oost-Zaan. Kwart over 7. Zeven... In de ochtend en avondspits, het NOS Radio 1-journaal. Juist, daar luistert u naar. De onderzoeksresultaten naar de van, effecten van schaliegaswinning... worden later vandaag bekendgemaakt. Om 9 uur vanochtend, om precies te zijn. En tegelijk met de bekendmaking van het onderzoek... stuurt minister Kamp van Economische Zaken een brief naar de Tweede Kamer. De gemeenten Haren, Noordoostpolder en Bokstel die worden dan later vanochtend op de hoogte gebracht van de onderzoeksresultaten. Wethouder Peter van der Wiel van de gemeente Bokstel, goedemorgen. Goedemorgen. U moet nog even wachten. Ja, dat hebben we begrepen. We wisten dat we vanmorgen uitgenodigd waren. We wisten niet dat om negen uur uh, het onderzoek bekend zou worden. Ik hoor al en u dat u dat niet zint. Nou, ik vind het uh, ook weer deze keer een beetje een vreemde uh, volgorde. Ik heb dat vrijdag al gezegd uh, dat wij vrijdag via de pers moeten vernemen. Dat er een onderzoek, dat de uitslag van het onderzoek eraan zit uh, te komen. En toen voelde we al een beetje dat het uh, toch echt een, een, een niet de juiste volgorde is. Want informeer nu eerst de gemeente waar heel veel onrust ontstaat en waar heel veel zorgen zijn. En dan, kunt u, uh, dan kan de minister nog altijd uh, na, na, naar buiten treden. Maar... Goed, hij kiest ervoor een andere volgorde uh, te nemen en wij zullen daar uh, zeker vanmorgen naar vragen. Ja, uh, nou goed, was het vrijdag natuurlijk was het uitgelekt, hè? dus dat, dat is misschien dan niet helemaal in de hand te houden. Maar zoals vanochtend, u had het wel graag gelezen willen hebben voordat u de minister ontmoet? Uh, dan was het uh, gesprek sowieso uh, uh, effectiever geweest, ja. Ja, en, en misschien ook korter? Uh, niet alleen korter, want er is een uh, onderzoek uh, en er is een uitkomst van het onderzoek. Maar wij zullen er zeker niet alleen kennis van nemen... maar we zullen ook uh, zeker zeggen wat uh, de gevoelens in, in Bokstel en Haar en de Noordoostpolder die zal er ongetwijfeld ook gebruik van maken. Willen we willen zeker zeggen hoe dat het uh, beleefd wordt bij ons in de gemeenschap. Gaat u er al vanuit dat die proefboringen er gaan komen in Bokstel? Nee, nee, nee, ik ga er niet vanuit dat ze... Uh, uh, zonder meer gaan komen. Ik ga ervan uit dat er nog een, uh, minstens nog een goed uh, traject zal volgen. Dat er nog gekeken gaat worden naar de lokale situatie uh, bij ons in Bokstel. En ik ga ervan uit dat er ook uh, tegemoet gekomen wordt uh, en, en uitgevoerd wordt wat toegezegd is. Dat er een breed maatschappelijk onderzoek komt. Uh, sorry, een brede maatschappelijke discussie komt naar nut en noodzaak. En dat draagvlak meegenomen wordt. Mm. En van dat draagvlak is er op uh, dit moment in ieder geval absoluut geen sprake. Nee, hoe is, dat, uh, is het in het weekend niet wat rustiger geworden in Boksel? Het is uh, niet rustiger geworden. Er is uh, vrijdag al volop uh, actie gevoerd. En ook via andere berichtgeving merk je gewoon dat er heel veel bezorgdheid is. Vanavond is er ook een bijeenkomst in, uh, in, in Lennersheuvel. Een kleine kern nabij het uh, beoogde terrein. En uh, ja, het belooft daar druk te worden. Hm. Maar, meneer Van der Wiel, een brede discussie naar neut en noodzaak kunt u natuurlijk vergeten. Want het gaat om een proefboring en die moet juist aantonen hoeveel nut en noodzaak er is. De, de noodzaak moet hij niet uh, aantonen. En daar is ook heel duidelijk aangegeven door uh, Diederik Samson. Hij is ook in Bokstel geweest. Ik heb hem dat uh, twee keer horen zeggen. Van we gaan niet boren en ook geen proefboringen doen... voordat er een brede maatschappelijke discussie is, uh, is geweest. Dus ik ga er nog steeds van uit dat uh, dat gaat gebeuren voordat er een besluit komt. Ja, maar het gaat om het kabinet, hè, die beslist dat. Ja, nou... Ja, daar want, zit meneer uh, Samson niet in. Nee, maar PvdA wel. En ik veronderstel dat uh, die daarin ook uh, de verantwoordelijkheid neemt. Ja. Verwacht u ook enige inbreng te hebben in Den Haag? Of, of komt u daar alleen om een mededeling aan te horen? Het is zeker niet onze intentie om daar alleen naartoe te gaan om een mededeling te aan te horen... Wij uh, zullen in gesprek gaan met de minister en dat betekent dat wij ook zeker uh, nadrukkelijk aan zullen geven wat wij van de minister verwachten. En ik besef heel goed dat het uiteindelijk de minister is en het kabinet is dat uh, een besluit neemt. Maar dat wil niet zeggen dat wij uh, passief dat gesprek in zullen gaan. En vanavond zult u dan de inwoners uh, informeren? Ja, zeker. Goed. Peter van der Wiel, goede reis naar Den Haag. We horen ongetwijfeld van u. Hartelijk dank voor de toelichting. Yeah. You're not the type, type of girl to remain Grammar fine by me. burgemeester Van der Laan van Amsterdam... wil dat Nederland Rusland aanklaagt van vanwege de Russische homowet... die homopropaganda verbiedt. Omdat de mensenrechten geschonden worden... kan Nederland een statenklacht indienen... bij het Europese Hof in Straatsburg. Van der Laan zei dat gisteravond op het Museumplein. Rusland is zo ongeveer het enige land... waar rechten in de individuele levenssfeer worden ingeperkt... in plaats van uitgebreid. En ik vind dat een teken van zwakte...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 Museumplein in Amsterdam gisteravond. Daar waren twee evenementen. Een Russisch gala spektakel met volksdans... in het kader van de viering van Nederlands-Russische vriendschap. En een tegenactie waar de burgemeester sprak. Martijs van der Wiel, onze verslaggever, bezocht beide. Het uh, anti-evenement dat begint twee uur voor het officiële evenement. Of wij zijn boeren toch? Yeah! Een podium in een hoek van het Museumplein... Duizenden homo's en lesbiennes met regenboogvlaggen. De Russische cultuur uh, is een hele mooie cultuur. Alleen de Russische overheid kiest er nu voor om maar een heel klein deel van die cultuur te laten zien. Wat hun wel gevallig is. Frank van Dalen van Pride International, organisator. Wij vullen het wel aan. En dat is wat we vanavond gaan doen met al onze regenboogvlaggen. Onze diversiteit die in Rusland bij wet verboden is. Maar niet tegelijkertijd, hè? waarom verstoort u het feestje niet gewoon? Nee, het gaat niet om uh, verstoring. Het gaat om impact. Zodat de homo's en lesbo's in Rusland weten dat ze het niet alleen verstaan. Want overal waar de Russische autoriteit... Zich presenteert, waar ook de wereld, zullen wij aanwezig zijn. En dat zullen we heel erg lang gaan volhouden. Het veel grotere witte podium van het officiële evenement, het Russische spektakel, dat staat helemaal in de andere hoek van het plein. En daar zitten vooraan van maar een paar honderd mensen, voornamelijk genodigden in een afgeschermd gebied, weinig uh, publiek eromheen. Dit festival symboliseert het bilitaarale Nederland-Rusland jaar. En Konstantin Kozagev, dat is een uh, vertegenwoordiger van president Poetin, hoge ambtenaar verantwoordelijk voor cultuur. Deze situatie, de certain sommige mensen protesten tegen uh, Rusland. Dit soort protest stoort ons niet hoor, zegt hij. Ze hebben het recht om dat te doen. Maar ze begrijpen niet wat er nou echt aan de hand is in Rusland. Het completely different is being described in mass media. beeld in de Nederlandse media dat klopt niet. Er zijn gewoon homo clubs in Rusland. Alles kan hoor. Er is niks verboden of information. In bank er is alleen regelgeving om jongeren te beschermen. En dat gaat heus niet alleen over homoseksualiteit. Uh, Het is allemaal een groot misverstand. I believe that, uh, it is a deliberate, it's ja, en dat gebeurt moedwillig. Westerse media willen geen positieve verhalen over Rusland publiceren. Het is, is niet eerlijk. Waarom zou dat expres zijn? Russia is een player in we spelen andere belangen. Rusland is een grote speler op het wereldtoneel. En Rusland wordt nu expres zwart gemaakt. image is Russia is a strong competitor. Alles wat zichtbaar is ten aanzien van homoseksualiteit, waar jongeren mee kunnen worden geconfronteerd is verboden. Dus twee mannen hand in hand lopen is verboden. Een boek in de bibliotheek over homoseksualiteit is verboden. Dus wij begrijpen die wetten uitstekend. En als het uh, anti-evenement is afgelopen, Lopen de deelnemers met honderden tegelijk zwaaiend met de regenboogvlaggen richting de andere hoek van het plein, het andere podium. En zo draait het erop uit dat uh, zeker de helft en misschien wel meerderheid van de toeschouwers van het uh, officiële spektakel afkomstig is van de tegendemonstratie. En ze staan daar op het veld te zwaaien met de regenboogvlaggen... en heel hard te klappen voor de Russische volksdansshow. En te genieten van de dansers. Ja, ook dat. <laughs> ja. Matthijs van der Wiel op het Museumplein gisteravond. En of er al duidelijkheid over de begroting van 2014 te verwachten is deze week... dat hoort u na half acht.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 Zitten mensen aan de telefoon met een psychische ziekte of die er een hebben gehad. Die helpen u daar heel graag van uw probleem af. Bel daarom 0900 07 27. 10 cent per minuut. Dit is een boodschap van sieren. Jij gelooft. Zijn leven. Ja. Wat bedoel je dan? Haar liefde. Dat jij nooit meer kunt zingen. Onze muziek. Want gelooft in mij. Hij gelooft in mij. Het ware verhaal van de man die zong wat wij voelen. Wegen succes verlengt tot met december 2013. Reserveer via 0900 1353 45 cent per minuut of op hijgelooftinmij.nl. Expert is 45 jaar en dat vieren we met superscherpe jubileumaanbiedingen. Deze week een LG 42 inch LED-TV met superscherp beeld nu van 499 voor 395 euro. Kom ook langs, want met 150 winkels zijn we altijd vertrouwd dichtbij. Expert begrijpt het. Dit is Radio 1. Hallo, wacht. Tijd voor het NOS Journaal. Hier is Mark Visser. Bewijs voor een gifgasaanval in Damaskus in Syrië kan al vernietigd zijn. Dat zegt de Britse minister Heek, die je daarom voor pleit om realistisch te zijn... over het onderzoek van de VN-inspecteurs. Vandaag gaan de inspecteurs naar de wijk waar woensdag honderden mensen omkwamen. President Assad heeft toestemming gegeven voor het onderzoek... na lang aandringen door de internationale gemeenschap. Minister Kamp geeft vanochtend meer duidelijkheid... over de toekomst van schaliegas in Nederland. Om 9 uur wordt een rapport gepubliceerd over de gevolgen van proefboringen... en Kamp zal daarna een persconferentie geven. RTL Nieuws meldde vorige week dat in het rapport staat... dat de winning van schaliegas veilig kan in Nederland...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 Dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl Het wordt vandaag vrij weer. Gisteren scheen de zon al flink in het noorden van het land. en Die droge lucht heeft zich vannacht over het hele land uitgebreid. Dat betekent dat we vandaag volop zonneschijn hebben. Slechts een paar wolken trekken er langs de hemel. En het blijft dus ook droog. Er waait een noorden tot noordoostenwind, die is matig windkracht 3 tot 4, in het waddengebied heel af en toe windkracht 5, en die voert niet al te warme lucht aan. Vandaag geen temperaturen van 30 graden ondanks de zonneschijn, maar maximaal van 22 graden op de waddeneilanden tot rond de 25 graden in het zuiden van het land. Ook morgen zitten we in dezelfde luchtsoort, dat betekent dat we opnieuw te maken hebben met volop zonneschijn, slechts een paar wolken en droog weer. Temperaturen zijn vergelijkbaar met vandaag en ook de wind verandert niet. Vanaf woensdag komen er wel weer meer stapelwolken, maar de kans op buien blijft klein. Gaan we naar de ANWB. John Sehauke met files en aanrijdingen, doen. Ja, inderdaad. Nou, veel mensen zijn hier aan het werk. Het is wel drukker dan de afgelopen weken. Dagelijkse files staan er aan de noordkant van Amsterdam... en richting Eindhoven. Ondermiddel de A2 richting Eindhoven. Af bij de afwit Valkenswaard staat 4 kilometer. Op de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Groningen-Westen 4 kilometer na een ongeluk met een vrachtwagen. Wel zijn de rijstoken weer vrijgegeven. Op de A12 Arnhem naar Utrecht is ook een ongeluk gebeurd. Daardoor staat er 5 kilometer tussen knoop het Waterberg. En een het Wageningen. En op taal 13 naar Rotterdam, een ongeluk bij de afwet Berk rood Roodreis. Daar staat 6 kilometer file en daar is de rechterreis ook afgesloten. Aan de hand van Pelle richt Feyenoord zich langzaam weer op. gaan we straks over praten. Ondernemers die actief willen zijn over de grens, wat doen jullie daar nou voor?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 Eén op de twee plofkippen is kreupel. Ook de plofkip bij Albert Heijn. Meer weten? Ga naar wakkerdier.nl Vanavond is hij er weer. Een nieuwe aflevering van de Memories Zomerspecial. Zon, zee en liefde vanuit Israël, Spanje en Frankrijk. Een zoektocht naar die ene liefde van toen. De Memories Zomerspecial is er vanavond om tien voor half tien... bij de KRO op Nederland 1...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 Zes minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Officieel is het nog reces in politiek Den Haag. Maar voor de politici is de zomervakantie alweer heel lang voorbij. Zo lijkt het althans. Marcel Bril. Goedemorgen. Ja, iedereen ja, ja, is gelijk weer in het dagelijks schip. Ja. Zeker als er rapporten komen over schaligas. Dat uh, gaat om negen uur gebeuren belangrijk rapport, denk ik, voor Den Haag, Marcel. Ja, dat klopt. Het is een gevoelig onderwerp. We hoorden dat eerder deze uitzending ook al. Natuurlijk in de gemeente waar eventueel uh, nadat de gas ge geboord zou gaan worden. Nou, maar ook binnen de coalitie uh, is het een lastig onderwerp. De PvdA, vooral de achterban, heeft erg veel moeite met eventueel boren. De partij die heeft nu gezegd van ja, we gaan onderzoeken afwachten voordat we uh, definitief een besluit nemen. Nou, zo'n onderzoek komt er vandaag. Dus, dus dat is inderdaad een belangrijk moment. En minister Kamp uh, zei uh, eerder ook al dat hij de gevoeligheid snapt, maar hij merkte daarbij vrij stoïcijns op... zoals Kamp dat kan doen, ja. dat hij aangenomen is... om belangrijke beslissingen te nemen. Nou ja, welke beslissingen er uiteindelijk genomen zullen worden... Ja, dat moeten we dus nog even afwachten. Ja. Maar wil je echt iets weten, dan moet je haast wel proefboren. Daar lijkt iedereen het wel over eens. Ja, ja dat, is inderdaad, dat is inderdaad waar. En de vraag is of de PvdA daar ook echt mee in zal gaan stemmen. Maar nogmaals, daarvoor zeggen zij, ze kopen tijd... en zeggen, we wachten nog even af wat de onderzoeken zeggen. Goed, dan de begroting voor volgend jaar. Er moet bezuinigd worden en nog die 6 miljard extra. We horen uit het kabinet steeds maar positieve geluiden. Nou, daar komen we wel uit. Dat gaat wel goed. Maar zijn ze er ook al klaar mee? Nou ja, als je premier Rutte mag geloven, dan zijn ze bijna klaar. Afgelopen donderdag sprak ik hem en toen zei hij dat hij verwacht... dat de maandag, vandaag dus inmiddels, of dinsdag een punt gezet kan worden. Dus met andere woorden denkt hij dat ze er snel uit kunnen komen... binnen de VVD en de PVDA over die begroting van volgend jaar... en over die extra eh, 6 miljard aan bezuinigingen. Optimisme dus eh, inderdaad. Als je vraagt hoe het gaat aan de minister van Financiën bijvoorbeeld... dan glimlacht hij en dan zegt hij goed. Overigens betekent het niet automatisch dat we de komende de dagen dan ook gaan horen wat ze precies hebben afgesproken. Het moment uh, daarvoor is officieel uh, Prinsjesdag. Dan komen alle stukken naar buiten. De derde dinsdag van september is dat. Maar goed, er is al uh, veel uitgelekt uh, de afgelopen tijd. En ik denk dat daar nog wel wat bij gaat komen... de komende dagen richting uh, die derde dinsdag. Ja, en Marcel, hoe zit het nou in Den Haag? Wordt er achter de schermen dan nog met de oppositie gepraat? Of um, zijn ze echt zo stoïcijns en overleggen ze even niet meer met elkaar? Dat is wel wat er gezegd wordt... Helaas zitten we niet bij die uh, telefoongesprekken en zitten we niet in de kamertjes. Maar wat er gezegd wordt is dat er uh, op dit moment uh, niet uh, officieel overlegd wordt. Premier Rutte zegt ja natuurlijk heb ik wel contact met de oppositie, uh, maar ik zit heus niet de hele tijd uh, aan de telefoon uh, met hen. Dus ja, het beeld dat een beetje opkomt is dat ze eigenlijk verder uit elkaar aan het komen zijn, de oppositie en de coalitie, in plaats van dichter bij elkaar. Allebei de kampen die zijn hun stellingen aan, bet aan het betrekken. De oppositiepartijen, CDA, D66 en GroenLinks die zeggen we gaan echt niet akkoord met plannen die we slecht vinden. Nog weer lastenverzwaringen extra, bijvoorbeeld voor burgers of bedrijven. Ja, daar voelen we helemaal niks voor. Ja, hiermee wil de oppositie natuurlijk invloed uitoefenen... dat de plannen naar hun wensen aangepast zullen worden. Maar ze geven ook een waarschuwing. Als het ervan gaat komen dat oppositiepartijen daadwerkelijk... tegen de plannen gaan stemmen, ja, dan uh, kan dat in ieder geval... geen verrassing zijn voor de coalitie. Nou, de coalitie die zijn bezig te zeggen, wij moeten regeren... maar dat kunnen we niet alleen. Dus oppositie neem je verantwoordelijkheid... en steun die plannen nou gewoon van ons... Het signaal van VVD en PVDA is dan heel duidelijk. Oppositie, als jullie zaken gaan tegenhouden... dan is dat niet alleen onze fout, maar is dat ook jullie aan te rekenen. Dus druk uitoefenen van beide kanten, ook wel een beetje indekken... als er politieke ongelukken gebeuren de komende maanden, is mijn indruk. Dus ja, ze zijn hier al flink aan het warmdraaien... voor het nieuwe politieke seizoen. Precies, maar ze zullen elkaar dus voordat het in de Eerste Kamer komt... nog wel eens spreken. Ongetwijfeld, ja. <laughs> Goed, horen we dan weer van jou, Marcel Bril vanuit Den Haag. Dankjewel gaan we doen naar de sport. Jullie Lippus, goedemorgen. Goedemorgen. Voetbal is maar van het afgelopen weekend. We beginnen bovenaan. Heh. Net of figuurlijk. <laughs> ja, ja, ja, natuurlijk. Geografisch en inderdaad in de stand van de Eredivisie. Dat maar lijkt is het mij natuurlijk uh, goed. Ja, uiteraard. Ja, maar, maar ja, ja, toch verrassend? Ja, zeker verrassend. Want uh, iedere week denk je toch weer van... oké, okay, nu zal het moment wel komen dat ze struikelen... of een beetje struikelen, dat ze punten verliezen... Maar, maar het blijft maar goed gaan. En als je toch de manier ook ziet waarop ze afgelopen, week, of afgelopen weekend weer gespeeld hebben. Ja, dan, het, is, het blijft fris, het blijft leuk. Er wordt ook door de analisten, de mensen die er echt heel veel verstand van zeggen, wordt er gezegd, ja, en toch, er is ook echt voetbal daar in Zwolle. Er wordt, er wordt gewoon goed gevoetbald. Het is niet alleen maar een kwestie van, van stormondrang En we kijken wel waar het schip strandt. Maar er zit een beleid achter. En dat is wel het mooie van het succes van Zwolle. Natuurlijk vorig seizoen al, hè, we weten het. Uh, jij weet het ook, uh, vorig seizoen ja. toch heel goed gespeeld, maar vaak de punten net niet gepakt. En dit seizoen zie je in één keer dat het allemaal wel goed valt. En dat het uh, ja, toch uh, erg uh, leuk uitziet. Uh, goede trainer daar, Ron Jans, die prima bij die club past. Het lijkt weer een beetje op dat huwelijk hè, te, in het verleden tussen Ron Jans en FC Groningen. En uh, het klikt aan beide kanten. Ja, en dan zie je uiteindelijk uh, deze resultaten. En ze mm. staan vier bovenaan. En de, de, de, de, de, de technische baas, de, de, de, de, de algemeen directeur daar, uh, Edward van Wonderen, die zei gisteravond ook wel. Dat hij toch wel een paar keer naar die mobiele telefoon had gekeken. Naar die pagina van Teletext waar de stand van de eredivisie op staat. Absoluut. Maar ik hoorde hem ook zeggen dat ze de doelstelling voor dit seizoen eh, niet aanpassen. En dat is gewoon behoud in de eredivisie. Is dat verstandig? Nou, dat is verstandig. Ja, ja uh, wat, wat ik ook toch wel weer in de kranten lees. Uh, wat mensen daar in Zwolle zeggen. Want iedereen gaat er nu natuurlijk ook op af. En kijken dan of er euforie is in Zwolle. En dan wordt er gewoon gezegd, nee, we zijn allemaal heel nuchtig. En we weten precies wel waar de grenzen liggen. En uh, ja, in Zwolle doe je niet zo gek. Dat is waar. In Rotterdam, dan doen ze daar een beetje gek. Ze hebben eindelijk gewonnen, Feyenoord. Met uh, Pellen, aan de hand van Pellen kunnen we wel zeggen. Uh, was het een goede overwinning tegen NAC? Het was een mooie overwinning, alleen moet je je wel afvragen wat de waarde is van, uh, van uh, zo'n overwinning. 3-1 op, uh, op NAC, want uh, ja, er werd gisteren toch ook wel na afloop van die wedstrijd gezegd... misschien is NAC wel een van de minst uh, uh, competitieve ploegen dit jaar in de eredivisie. Want als je ziet de manier waarop ze zich laten slachten, dan is het toch wel heel erg uh, uh, ja, overtuigend. Uh, aan de andere kant, het was wel weer eens aardig om te zien dat ze bij Feyenoord in elk geval de mouwen hadden opgestroopt. En dat is volgens mij het minste wat ze in de kuip van, uh, van die ploeg verwachten: dat er geknokt wordt. En nou ja, met name Jordi Klaas die vond ik wel het symbool eigenlijk van, uh, ja, van, van die nieuwe mentaliteit die ze andere seizoenen, hè, de afgelopen seizoenen wel hebben laten zien. En de eerste drie wedstrijden van dit seizoen toch minder hebben laten zien. Gewoon mouwtjes opstropen, beuken. Er was een moment, een, een minuut ongeveer in de wedstrijd waarin echt. Op alles ge, uh, geschopt werd wat er maar bewoog. En uh, beuken werden uitgedeeld, scheidsrechter lieten doorgaan, dus niks aan de hand. En daarmee zet je zo'n tegenstander wel even in de hoek. En, en dat was denk ik wel de verandering bij Feyenoord. Ja, en Peller scoort, Peller scoort drie keer. Uh, die eerste kopbal was natuurlijk prachtig, dat was ook de verlossing. Daarna dat trucje dat hij al die spelers naar de kant dirigeerde... in de richting van, uh, van de bank... waar ook de reservespelers in het kringetje kwamen staan. En ook daar werd heel verschillend op gereageerd. De een noemt het klef, noemt het een van tevoren doordacht uh, ideetje van jongens, we gaan eens even duidelijk maken dat we wel degelijk samenhorig zijn... en dat we hier niet allemaal met eigen bv'tjes voetballen. Aan de andere kant denk ik, ja zo'n moment kan ook ontstaan. En dat is ook mooi. En, en de Kuip reageerde er in ieder geval euforisch op. Ja. Maar ze zijn er nog niet. Er is nog wel wat werk te verrichten daarvoor, Koeman. Gio je dankjewel. Tot morgen. Elke werkdag wakker worden met het NOS Radio 1 Journal. De verkiezingscampagne in Duitsland gaat er hard aan toe. Letterlijk. De partijvoorzitter van de Partij Alternatieven voor Duitsland is dit weekend in Bremen van het podium geduwd. En ook andere leden van de anti-Europartij werden aangevallen. Contact nu met Berlijn, met onze correspondent Wouter Meijer. Wouter, wat is daar gebeurd? Nou, het gebeurde zaterdag uh, in Bremen, zoals je al zei, bij een openbare verkiezingsbijeenkomst. En daar op het podium stond de voorzitter van die nieuwe partij, Bernd Loeken. Hield een toespraak en toen stormden een aantal gemaskerde personen het podium op. Hebben hem er vanaf geduwd. Uh, ze hebben pepperspray daarbij gebruikt. En er schijnt vuile natie geroepen te zijn. Uh, er zijn ook andere mensen gewond geraakt. Het ging allemaal heel snel, binnen een paar seconden waarschijnlijk. Dus de meeste aanvallers die zijn ook snel weer weggekomen. De politie heeft uiteindelijk maar drie mensen aangehouden, terwijl er waarschijnlijk rond. De 20 bij betrokken waren. Ja, wie waren die mensen, die aanvallers? Ja, het zijn waarschijnlijk linkse jongeren of autonomen. Ze noemen zichzelf antifascisten. Uh, ze hebben het al langer op die partij gemunt. Ze zeggen dat er rechtsextremen zitten in die alternatieven voor Duitsland. Dat verwijt klinkt eigenlijk al vanaf het begin. Maar naarmate die partij zich begint te ontwikkelen... krijgen ze ook een aantal mensen concreet in het vizier... en ze zeggen dat die een rechtsextreme achtergrond hebben... of een verkeerd verleden hebben... en vinden dat de partij die mensen eruit moet zetten. Anders slaan we erop, uh, zoals je nu af en toe merkt... dat het bijeenkomsten. Ja, en die alternatieven? Ja, het is een uh, rechts- conservatieve partij, maar zijn er extreme standpunten? Nou, er zijn niet echt extreme standpunten. Er zijn misschien een paar mensen die uh, een wat duister verleden hebben. Uh, dat ja, is, is geen excuus. Maar ja, bij een nieuwe partij heb je natuurlijk vaak... Hè, dat je snel voor de verkiezingen moet je in heel Duitsland kandidaten hebben. Je moet leden hebben die die kandidatuur ondersteunen. En je kunt ze niet allemaal screenen. Het kan best zijn dat daar een paar zwarte schapen tussen zitten. Uh, als je kijkt naar het programma van de partij... is dat uh, uh, toch eigenlijk, ja, heel conservatief, inderdaad, burgerlijk. Uh, en ze willen uit de euro of ze willen dat de andere landen uit de euro gaan, dat is niet helemaal duidelijk, in ieder geval eh, willen ze daarvan af. Eh, je zou dat nationalistisch kunnen noemen op de manier dat je zegt, eh, we helpen dan de andere landen in Europa niet meer, we kiezen voor, ons, voor onszelf, voor onze eigen welvaart in Duitsland, maar dat is toch iets heel anders dan, dan racisme of fascisme. Ja, maar goed, dat zo'n partij wordt aangevallen is natuurlijk ernstig en het was ook niet de eerste keer? Nee, er is in Beiren een lid aangevallen bij een verkiezingskraampje op straat, die is echt getrapt op de grond gegooid, zijn arm is uit de kom. In andere plaatsen zijn ook kraampjes aangevallen, omgegooid, eh, worden af bestormd door kleine groepen jongeren. En in Göttingen is een actiegroep uh, op internet die posters van de Alternatieve voor Duitsland van de muren haalt uh, en op internet ook een stadsplattegrond bijhoudt waar je kan zien waar er nog posters hangen. Dus dan zou je die daar kunnen gaan besmeuren of weghalen. Het zijn allemaal geen, geen frisse methodes. De partij heeft er nu ook genoeg van. De leider, die meneer Loeke, die zaterdag van het podium werd gemept, die wil nu dat er meer bewaking komt. Hij zegt vanochtend in een interview dat de initiatiefnemers ook veel harder moeten worden aangepakt door de politie. Hij zegt, dit is juist als symbolisch voor een democratie. Je kan niet toestaan dat in een democratie, in een verkiezingscampagne... dit soort methodes worden gebruikt. Nee. Nou, er werd geklaagd, Wouter, over de saaie, lauwe verkiezingscampagne... maar dit lijkt me ook niet de bedoeling. Hè? In Bremen is het helemaal niet zo saai. Wouter Meijer vanuit Berlijn over de verkiezingscampagne in Duitsland. Nu naar de AWB voor de verkeersinformatie. Het begint langzaam drukker te worden. 15 files, goed voor 55 kilometer. Twee opvallende files op de A7. Groningen richting Duitse grens tussen Leek en Groningen-Westen. Vijf kilometer na een ongeluk. Wel zijn de rijstoken weer vrijgegeven. Er ook nog veel vertraging door een ongeluk op de A13 richting Rotterdam. Daar staat tussen en Ippenburg en de afwitperk een rode rijst, 9 kilometer. De linkerrijstok is daar afgesloten. Het Omroeparchief Beeld en Geluid maakt een tour door het land... op zoek naar amateurvideo's van de koninklijke familie. Gisteren deden medewerkers van het instituut het Noorderzonfestival in Groningen aan. Echt storm liep het niet, maar wel beloofden verschillende verzoekers om, bezoekers... om materiaal dat ze nog thuis hebben liggen later up te loaden. Piet Smit uit Haren deed het anders. Hij had gewoon een band bij zich. Goedendag, welkom. We gaan uw materiaal bekijken. Ik heb op deze afstand van de koningin gestaan. Toen kreeg ik een duw van de, van de BVD-jongens. Oh, <laughs> ja. nou prachtig. Maar deze mag u dan hebben. We gaan het materiaal bekijken. Ja, is goed. Ja. Loopt u even mee? Ja, mooi. Van wanneer is het, meneer Smit? 30 april 1990. Hier staat allemaal op. Ja. Het gaat erom dat van onze kennissen met paarden. Ze hadden allemaal een koets. Mm -hmm. En de een had de koningin aan boord. En de andere die had de koning of de huidige koning aan boord. En Fries Alles staat er nog op. Toen ik van dit project hoorde, dacht ik wel, er is al zoveel materiaal van de Oranjes beschikbaar. Gewoon professioneel materiaal. Wat voegt dit nog toe? Waarom doen jullie dit? Er is heel veel materiaal over de Oranjes. En ook bij ons in het archief van Beeld en Geluid. Maar wat nou zo bijzonder aan dit project is, is dat uh, de films die wij nu proberen in te zamelen... dat is van de mensen zelf. Dat is door, door mensen uh, gefilmd die geen journalistieke achtergrond hebben, die geen grote plannen hebben ermee of zo. En als mensen voor zichzelf filmen, krijg je ook een heel ander perspectief. En juist het perspectief van de mensen zelf... dat willen we laten zien in die documentaire. Maar kun je daar wel een film uit één geheel maken? Want het is secondenwerk misschien ja. wel. Uh, een samenraapsel met alle respect ja. van een heleboel uh, kanten. God. Kun je daar een lopend verhaal van maken? Wat interessant is uh, 25 minuten lang of 45 minuten lang? Dat is voor ons en de NOS ook een hele grote verrassing hoe we dat aan gaan pakken. En we hebben ook besloten om de eerste maanden gewoon vooral te inventariseren. Wat hebben mensen? Hoeveel materiaal is er? En dan gaan we ook kijken op welke manier gaan we dat vormgeven. Gaan we een verhaal maken per provincie? Want we krijgen uit verschillende provincies en landen materiaal aangeleverd. Gaan we dat doen met de makers? Die vertellen wat zo bijzonder aan het materiaal is. Ja, en zo zijn er meerdere invalshoeken. Maar dan moet je eerst weten, goh, wat is een beetje de aanwas? Wat gaan mensen inleveren? Is dat heel persoonlijk of is dat globaal? Dus een, een neutrale koninginnedag? Ja, er zijn heel veel verschillende manieren. Dat zien we nu al, want we hebben nu al meer dan 50 inzendingen. Dat er heel veel variatie in zit... Kijk, kijk, kijk. Daar moet je letten hoor. Kijk, zo dicht stond ik bij. De koningin kijkt niet in uw lens. Nee. Dat doen ze nooit. Kijk, de komt dan gaat ze, ja, zegt ze dan. Leuk, hè? Wat zou nou het beeld zijn of het materiaal waar jullie een gat van in de lucht nou, springen? Wat wij in de, in de aanloop van dit project de hele tijd zeiden, wat zou het mooi zijn? Er is een heel mooi beeld van Beatrix op een paard in Scheveningen. Dat is toen gefilmd door Rudolf Spoor, de bekende regisseur. Maar wij vragen ons af, waren er geen mensen op dat strand ook aan het filmen? Waardoor je kan zien, hé, hey, Rudolf Spoor was met zijn crew aan het filmen. En dat geeft weer een heel ander beeld van hoe wordt zoiets gemaakt. Want je ziet Beatrix heel mooi op een paard door de branding rijden. Maar er is heel veel staat daaromheen. Maar dat zien wij natuurlijk nooit als mensen. En dat is een heel leuk beeld om te laten zien. En dan gaan ze naar de kerk en gaan ze volksdansjes houden. Prachtig materiaal, prachtig materiaal. Um, hoe beoordelen jullie het? Want je krijgt heel veel binnen, maar jullie moeten zo'n eerste selectie hebben. Wat maakt iets interessant of juist minder interessant? Nou, wij kijken naar beelden of het een interessant, uh, op een interessant evenement is gefilmd. Kijk, als je tien keer de koningstoer van Willem-Alexander in Maxima in Groningen krijgt, kijk, dan krijg je een beetje hetzelfde beeld. We willen juist ook dat het tijdspad vanaf 1980 goed vertegenwoordigd is. dus Dat we alle jaartallen hebben. Dat de evenementen een beetje uh, varierend zijn. Dus van Prinsjesdag tot Koninginnendag, tot de Kroning, tot uh, uh, Viering op de Dam. Uh, het huwelijk van Willem-Alexander en Maxima. Dus heel gevarieerd. Dus we kijken nu voornamelijk naar variatie. En gaan op die variatie gaan wij uh, de film maken. Kijk, dat is wel gein, hoor. Kijk, weer zoiets. Ja. Ria van der Vey, dat klopt. Die gaat dus, met haar staan te babbelen. Ik gaat helemaal naast haar staan, jongen. Heel apart. I never guessed it would walk up apart from me Oh, oh, oh, oh Someone's built a candy console for my sweetest thing Philly Idol kan ook heel gevoelig zijn. Sweet 16. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht. dat ja, wist jij niet, hè? Nee, inderdaad. Klonk goed, toch? Ja, een beetje oud. <laughs> Ga je gang. De Syrische, president, ja, precies. de Syrische president Assad verwerpt de westerse beschuldigingen... dat hij chemische wapens heeft gebruikt. Ook waarschuwt hij Amerika dat een militaire actie niet gaat helpen. En dat zegt hij allemaal in de Russische krant Iswestia Delhi. Net zoals in alle vorige oorlogen, zoals Vietnam... wordt het een strop voor de Verenigde Staten als ze ingrijpen, zegt Assad in de krant. Rusland maakt zich zorgen over een eventuele actie van de Amerikanen. Minister van Buitenlandse Zaken, Lavrov... trinkt daarbij zijn Amerikaanse collega op aan op terughoudendheid. De Nederlandse bosbeheerders hebben massaal het vertrouwen opgezegd in het FSC-keurmerk voor duurzaam hout. Vooral de middelgrote houtproducenten willen het keurmerk niet langer voeren. Schrijft Trouw, redenen daarvoor, administratieve romslomp en onnodige controles. Grote leveranciers als Nationaal Park de Hoge Veluwe en Landgoed Twikkel zijn al met FSC gestopt. Ze willen hun hout nu als duurzaam streekhout op de markt brengen met een eigen logo. En Nederland groeit volgens het Financiële Dagblad uit tot veruit de grootste importeur van Europees afval. Meer dan een miljoen ton afval uit onder meer Engeland, Ierland en Italië eindigt per jaar in de Nederlandse verbrandingsovens. Nederlandse afvalbedrijven laten zich betalen voor de verwerking en bovendien wordt bij de verbranding energie opgewekt. In totaal wordt met de import van huisvuil naar schatting vele tientallen miljoenen euro's verdiend. De Universiteit Leiden heeft een bijzonder hoogleraar public affairs benoemd. Die gaat het werk van lobbyisten in Nederland inzichtelijk maken. Het is de eerste keer dat een hoogleraar specifiek is aangesteld om de lobbyactiviteiten in Nederland te onderzoeken. Het gaat om Arco Timmermans, nu nog onderzoeksdirecteur van het Montesquieu Instituut. In zijn onderzoek gaat Timmermans in kaart brengen hoeveel lobbyisten er bij publieke en private organisaties actief zijn. En welke belangen ze behartigen. In een interview met de Volkskrant zegt Timmermans dat hij niet is aangesteld om het imago van de lobbyindustrie te verbeteren. De branden bij het natuurpark Yosemite in Amerika bedreigen ook de hoogste levende bomen op aarde, de Sequoia-bomen. Bij die bomen zijn daarom sprinklerinstallaties aangelegd. Boswachter Tom Odima zegt tegen Sky News dat de bomen heel belangrijk zijn. It is a big deal. You can look at the patch, you know, on my shoulders. Got a sequoia. It's emblematic of the National Park Service. It's really unthinkable uh, to lose the sequoias. They've they've survived fire for two, three 3000 years. Ja, hij zegt dat de sequoia -bomen heel belangrijk zijn. Ze zijn niet voor niets afgebeeld in ons logo. Hij moet er niet aan denken dat de bomen die er al 2 tot 3000 jaar zijn, dat die uh, verloren zijn zometeen. En de geruchten bleken waar tijdens de uitreiking van de MTV Video Music Awards. Vannacht trakt Justin Timberlake weer op met zijn oude band, NSYNC. Nog voor de awardshow voorbij was, werd het optreden al bestemd als het absolute hoogtepunt. En op de video's te zien hoe andere grote artiesten uit hun dak gaan tijdens het optreden van nog geen twee minuten. Mirrors van Justin Timberlake heeft de hoogste onderscheiding trouwens gekregen van de jaarlijkse Video Music Awards. Clip werd uitgeroepen tot video van het jaar. Dan kom je tot twee dingen. Two fingers. Yo, ik heb eigenlijk maar twee dingen. De prijs wordt hoger, de spelers jonger. Ik heb natuurlijk verschrikkelijk veel uh, transfers gedaan in uh, alle hoeken van de wereld. Voetbalmakelaar Kees Ploegsma beleeft intense dagen. Want de transfermarkt sluit bijna. Alleen Romario is wel een van de mooie verhalen. Twee dingen. PSV-eerlid Kees Ploegsma. Vanavond. Tussen 8 en half negen. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.